Mijn naam is Groen Koeners. We spreken elkaar volgende week weer voor De Nacht Vindt Anders. Een mooie dag verder. Hoi. Zes uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De plannen van het kabinet om te bezuinigen op de rechterlijke macht zijn verbijsterend. Dat stelde de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in het tv-programma Nieuwsuur. Volgens de vereniging gaan de griffierechten die burgers moeten betalen in de plannen flink omhoog. Een zaak om bijvoorbeeld bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van een huis kost dan geen 40 maar 800 euro. De rechters krijgen steun van de nationale ombudsman. De Verenigde Staten willen niet dat oud-president Aristide van Haiti... voor de presidentsverkiezingen in maart naar het land terugkeert. Dat zou de Haitianen volgens de VS alleen maar afleiden. Volgens een advocaat wil Aristide zo snel mogelijk terug. Eerder deze week kreeg hij een Haitiaans paspoort. Aristide is de eerste democratisch gekozen president van Haiti. In 2004 vertrok hij onder buitenlandse druk. en liet zijn land in een grote chaos achter omdat overheden steeds meer ontwikkelingshulp geven aan landen die ze politiek of militair belangrijk vinden, vallen de allerarmste landen buiten de boot. Dat zegt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Als voorbeeld noemt Oxfam Novib dat de gemiddelde Congolees sinds 2001 jaarlijks 10 dollar aan hulp kreeg. Irakezen kregen een paar jaar gemiddeld 120 euro per persoon, terwijl dat land veel welvarender is.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 Volgens Intertenco vervoert de Griekse tanker, die onderweg was naar de VS, voor 150 miljoen euro aan ruwe olie. Eer gisteren werd een Italiaanse olietanker al gekaapt. De organisatie maakt zich ook grote zorgen over de bemanning. Steeds vaker worden opvarenden het slachtoffer van marteling. In sommige gevallen zelfs van kielhalen. Het weer wisselend bewolkt in de middag vanuit het westen regen. Het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie viel op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht. Er zijn werkzaamheden uitgelopen. Twee rijstrokken zijn er dicht. Ze zijn de afzetting al aan het weghalen. Dus het hoeft niet al te lang meer te duren. Maar tussen Everdingen en Vianen staat er wel vier kilometer. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag, 10 februari. Goedemorgen. Nu al files en Lara had ook al zo'n moeite te komen oh, vanochtend. Oh, we gaan Ook nog heel veel over verkeer hebben in dit Radio injournaal Laten we dat gewoon maar doen. Zo blijken trams en bussen veel gevaarlijker te zijn dan u denkt. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid trekt aan de bel. In de streekbus gaat er misschien binnenkort ook iets veranderen. De PVV denkt serieus na over een verbod voor hoofddoekjes in de bus. Wilco Boom in Den Haag vertelt er zo meer over. En verkeersboetes zijn veel te hoog. Dat vinden politieagenten. Ze schamen zich soms dat ze zulke hoge boetes... voor verkeersovertredingen moeten opleggen. We praten erover met Walter Welting. Hij is van de Algemene Nederlandse Politievereniging. Deurwaarders zijn het geweld en agressie tegen hen meer dan zat. Ze willen dat politie en justitie er wat aan gaan doen. Minister Leers van Asiel en Immigratie... wil strengere regels voor gezinshereniging. En dan in Europees Verband. Hij is Europa ingetrokken om ervoor te pleiten. U hoort hem zo. Zimbabwe maakt zich op voor verkiezingen... die weer omgeven zullen zijn door geweld en intimidatie. Onze verslaggever Lucas Waagmeester... Trok in het geheim door het land en zijn reportage hoort u straks. We doen ook wat aan cultuur. We hebben het met filmrecensent Dana Lintzen over de opening van het filmfestival van Berlijn. En de openingsfilm, dat is een western. Maar dan wel eentje van de gebroeders Cohen. Studenten van het instituut Business Economics waren commercieel goed bezig. Dachten ze, verkochten tentamen aan medestudenten. Dat heet fraude. Ja, gewoon een beetje afkijken is er niet meer bij. Nederland versloeg Oostenrijk met 3-1, hebben we het ook over. En het Rijksmuseum vroeg om een kunstwerk geïnspireerd op de Nachtwacht en kreeg iets... Met zonnebloemen spreken de directeur van het Rijksmuseum, Wim Pijbus, er straks over. Nou, dat en meer in het Radio 1-journal tot half tien. Kunt u dus ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl en voor vragen en opmerkingen over de uitzending. Kunt u naar ons Twitter-account. Adres daar is NOS Radio 1. Rechters en officieren van justitie zijn boos over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Vereniging van Rechters en Officieren van Justitie, de NVVR, heeft dat gisteren gezegd in Nieuwsuur. Het kabinet wil 10 miljoen euro korten op de opleiding tot rechter. En dat is onacceptabel, vindt de NVVR. Meer dan de helft van het geld is verdwenen. Dat heeft de rechtspraak moeten bezuinigen. En dat betekent dat we eigenlijk het komende jaar geen nieuwe mensen meer kunnen opleiden. Niet meer de opleiding kunnen starten.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 En als je het zo duur maakt, dan zijn de drempels om naar de rechter te gaan zo hoog... dat mensen zullen zeggen, maar ik kan dat gewoon niet betalen. Met de bezwaren van de rechters en de officieren van justitie... is de nationale ombudsman het eens. Als het givierrecht twintigvoudig uh, verhoogd wordt of meer... en uh, mensen uh, zeg maar, bedragen van duizend euro of meer moeten gaan betalen... om een vraag aan de rechter voor te leggen... dat tast dan wel de rechtsstaat aan. In Nieuwsuur verzekerde het ministerie van Veiligheid en Justitie... in een brief dat de rechter toegankelijk blijft voor burgers. Vandaag trekken provincies en milieuorganisaties naar Den Haag. Ze willen staatssecretaris Bleker van Milieu ervan overtuigen... af te zien van bezuinigingen op de ecologische hoofdstructuur. Niet alleen de oppositie ziet de kabinetsplannen niet zitten. Ook lokale bestuurders van regeringspartijen hebben zo hun vraagtekens. Bijvoorbeeld Peter van Vught, VVD-gedeputeerde in Brabant. Er zijn gewoon officiële contracten tussen laat ik maar zeggen, het, het Rijk en de afzonderlijke provincies. Eh, die kunnen niet eenzijdig worden opengebroken. Dus dat kan alleen als je met elkaar tot een vergelijk komt van hoe gaan we dit eventueel anders doen. Staatssecretaris Bleker staat ondanks de kritiek nog steeds achter zijn plan. Hij vindt dat het geld beter besteed kan worden. Hij is niet tevreden over hoe provincies met het budget zijn omgesprongen. Ik heb vorige week het overleg gehad met de provincies... En die zeggen tegen mij, ja beste staatssecretaris, maar wij hebben al voor meer dan 4,1 miljard uitgegeven aan grondaankopen. En dan hebben we toch echt een probleem. Als er nu al meer geld is uitgegeven door de provincies dan er überhaupt beschikbaar was. Ook voormalig CDA-minister Veerman en voormalig VVD-minister Winsemius hebben kritiek op de bezuinigingen. Egypte gaat vandaag de zeventiende dag van massaprotesten in. De regering lijkt inmiddels steeds minder steun van de Verenigde Staten te hebben. Gisteren stelde vicepresident Joe Biden dat Egypte sneller moet hervormen. Egyptische minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde Amerika vannacht... zich vooral niet te veel met Egypte te bemoeien. For de Amerikanen te komen en zeggen... change is now, but already we are changing. Or uh, you start now. Or we started last week, not now. So... Better understand the Egyptian uh, sensitivities. And better uh, encourage the Egyptians. Toch houden de Verenigde Staten een oogje in het zeil. President Obama sprak vannacht met koning Abdullah van Saoedi-Arabië. Hij probeerde Abdullah ervan te overtuigen dat Egypte snel moet beginnen met hervormingen. Tegenover de pers werden de uitspraken van Biden nog eens herhaald door het Witte Huis. Een orderlijke transition moet beginnen En het moet without delay. En de protesten breiden zich intussen ook nog steeds uit. Naast de bezetting van het Tahirplein wordt er nu ook gedemonstreerd voor het parlementsgebouw. We hebben er gisteren al even over gehad. De Korea's praten weer met elkaar. Maar ja, die gesprekken hebben tot nu toe niets opgeleverd, zegt correspondent Joan Veldkamp.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 De Noord-Koreanen hebben ook aangedrongen op gesprekken op veel hoger niveau. Veel hoger militair niveau. En daar willen de Zuid-Koreanen nog helemaal niet aan. In Schiedam heeft de politie zeven verdachten opgepakt na een schietpartij in een woning. Vier mannen die de woning uitkwamen zijn aangehouden. Vervolgens werd de woning bestormd, maar daar bleek niemand aanwezig te zijn. Later zijn er dus nog wel extra aanhoudingen verricht, zegt de politie. Uit het onderzoek, uh, toen wij daar bij de woning uh, bezig waren, kwam een kenteken naar voren. Van een auto. En die auto is uh, later in Rotterdam gezien. En uh, op het vasteland is uh, met behulp van een speciale techniek, een benaderingstechniek voor gevaarlijke verdachten, zijn uh, drie verdachten aangehouden. En het wordt vermoed dat bij die laatste groep aangehouden verdachten ook de schutter zit. Kijken we tot slot nog even naar de beurzen. Wall Street lag gisteren even stil. Aanleiding was het gerucht over een mogelijke fusie tussen de beursbedrijven New York Stock Exchange en de Duitse beurs. Nou, die geruchten bleken waar. Deze Duitse effectenhandelaar kijkt er niet van op. I think that's just the consequences of other mergers. I think the um, landscape has changed in the last years. So stock trading is even more electronical based. I think it's more easy for the both stock exchanges to merge. Kort na de bevestiging werd er weer gehandeld. Resulteerde in wisselende cijfers op Wall Street. Toonaangever de Dow Jones sloot een tiende hoger. Winst is vooral te danken trouwens aan goede cijfers van Walt Disney en frisdankfabrikant Coca-Cola. Ook de mogelijke fusie van de Deutsche Beurs en de NYSE Euronext hielp de index omhoog. NASDAQ eindigde oh, trouwens op verlies. Drie tiende lager in Azië. Dan wordt er alweer gehandeld. Nikkei-index, graadmeter staat daar ook om een heel klein verliesje. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het toch even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes geweest. Fans van de Rolling Stones opgelet. Op 8 april komt er een cd-box uit van de band. Met daarin maar liefst, maak uw kast maar vrij, 45 cd's. Daarop alle singles die zijn uitgebracht tussen 1971 en 2006. En ook hele veel B-kantjes natuurlijk en bijzondere opnames. Van de 173 singles zijn er op dit moment 80 niet meer verkrijgbaar. Alleen voor gigantisch hoge prijzen op veilingen. Maar ze zitten wel in die box. Zeker deze, uit 1981. Start me Jan uit oh 1981 van de Rolling Stones. Nou, dit kon iedereen volgens mij goed gebruiken. Wij gaan door naar Joris van der Kerkhof. Die hebben wij het bos ingestuurd vanochtend op zoek naar de lente in Drenthe. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Heb jij ze al? kriebels? Uh, nou, um, als we er zijn, dan worden ze hier in ieder geval niet verlicht. En dat is mooi. Als je normaal zo'n ochtends vroeg om zes uur ergens aankomt, dan is het wel donker. Maar dan staan er overal lampjes te branden aan alle kanten. Of zie je in de verte dorpen en steden al helemaal wakker worden. Hier in Darp, hallo, ja, Darp, daar is het eigenlijk heel erg donker. En dat is wel heel erg mooi. In vergelijking met gisteren eh, in Egmond aan zee, bergen aan zee... Eh, daar stonden veel lantaarnpalen aan. En daar kon je de, door de schijning van de lantaarnpalen... de rijp op de grasvelden zien. En later in de loop van de, van de dag eh, bij de loterij landen... waar de gasopslag eh, moet komen, daar lag die rijp ook nog. Nou, de dag werd alleen maar mooier en mooier en zonniger en zonniger. Aan het strand gelopen, rode blosjes... Eh, dat zal hier niet gebeuren, aan het strand lopen, want dit is de rente. Maar dit is wel ook nog steeds een hele goede, mooie, warme ochtend. En in die ochtend, met een boswachter... niet dezelfde als waar we gisteren mee eindigden, maar weer een andere. Zo. Donker, goeiemorgen. Goedemorgen. In alle stilte, want de kinderen slapen nog op zoek naar het voorjaarsgevoel. Ik hoorde ze net even, heel even in de verte, de kippen en de haan. Wat is uw voorjaarsgevoel? Ja, dat de kippen de elke dag vroeger wakker worden. De dagen beginnen al weer te lengen. De sneeuwklokjes staan in de tuin in het bloei en de krokussen. Dus uh, laat me komen, dat is voorjaar. En daar ligt hier in, in alle moderniteit ligt hier dan zo'n apparaat... waar je allemaal berichtjes op kunt uh, tikken. Daar hebt u een verzoek ook op gedaan uh, dat mensen iets over dat voorjaarsgevoel zeggen. Dat is een voorjaarsgevoel zoals u het hebt... maar er komen nog heel veel andere dingen binnen. Ja, ik heb er heel veel voorbij zien komen. Het, het Koolmeisje in de tuin, die de mensen wekt de, de merel... En, uh, ook de dagenlengen, er komt al van alles binnen. Dat is mooi. Dan gaan we met u die dagen, die koolmees, die kippen, die haan. en weet ik veel wat, deze komende uur is, uh, is wekken en, uh, en beschrijven. En dat gevoel uh, meebeleven, dat voorjaarsgevoel. Ja, en een kopje thee. Je keek die kant op, maar dat komt er nu aan. Komt er aan, ja. En als u ook een voorjaarsgevoel heeft en u wilt dat graag delen met ons... dan kan dat, of met André Donker. André Donker zit ook op Twitter. Um, zijn naam is daar, André Donker. En bij ons is het NOS Radio 1. Daar kunt u uw lentegevoel kwijt vanochtend. Kwart over zes geweest. Jarenlang bezuinigden Nederlandse bedrijven op televisiereclamespots... Maar de crisis lijkt voorbij. Adverteerders besteden vorig jaar ruim 10% meer aan tv-reclame dan in 2009. Blijkt uit cijfers van de reclamebedrijven verenigd in Spot. Teller eindigde op 863 miljoen euro. En dat is een record, zegt Spot-directeur van de Voort. Het is een all-time high. We zijn uh, ja, vooral bijzonder trots dat tv zich zo snel uh, weer herpakt heeft... naar de economische crisis. En uh, nou, we kunnen nu wel definitief zeggen dat we die crisis achter ons gelaten hebben. Hoe kan dat zo snel? Nou, wat je wel ziet is dat het consumentenvertrouwen... zich ook weer hersteld heeft in de loop van het jaar. En je ziet ook wel dat adverteerders... die, ja, die willen ook gewoon adverteren, die willen gewoon verkopen. Maken daarin wel keuzes. Schakelen andere media minder in. En uh, besluiten om te focussen op televisie. Met als gevolg dat televisie een van de sterkst groeiende media is in het jaar 2010. Omdat het, hoe raar het ook mag klinken, zo ouderwets en vertrouwd is? Het is misschien ouderwets en vertrouwd, maar het is vooral erg succesvol. en uh, De adverteerders merken elke dag de resultaten van hun tv-campagnes. Gaat 2011 nog beter worden? Wij verwachten dat als we de omzet van de tv-commercials optellen... bij de omzet voor sponsoring en bij de omzet voor uh, online commercials dat we eindelijk door de grens van de 1 miljard heen gaan. Een psychologische barrière? Dat is een psychologische barrière. Dat hebben we ook als, als bestuur van Spot hebben we dat ook ons als doel gesteld. Uh, helaas hebben we dat dit jaar nog niet kunnen realiseren... omdat de economische crisis uh, wat dat betreft toch wel wat roet in het eten gegooid heeft. Maar 2011 gaat hij er absoluut aan. Dus u kunt binnenkort met pensioen? Nee, nee zeker niet, want we, daarna stellen we weer nieuwe doelen. Optimisme troef dus, maar... Wat zegt dat? Want straks komt het kabinet met Prinsjesdag, met bezuinigingen... en dan gaan we allemaal merken dat de recessie helemaal nog niet voorbij is. We nou, de recessie misschien wel, maar de ellende nog niet. Ja, en toch ben ik daar wel optimistisch over. Want je ziet wel dat uh, ondanks uh, berichtgevingen over de uh, financiële situatie, zie je toch dat de consument daar niet automatisch uh, naar gaat handelen. We hebben dit jaar uh, al te maken gehad met een overheid... die zelf ook minder besteedt op televisie. Maar nogmaals, er zijn voldoende branches die wel een duidelijk herstel hebben laten zien. En dat is voor hun ook weer teken om weer te gaan adverteren. Ja, mevrouw Kranenburg, het is weer 1 plus 1 gratis, hè? Bij onze Hollandse prijsweken. Oh. Spot, het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame, is dus buitengewoon optimistisch. Want het geld dat bedrijven uitgeven aan televisie is gestegen... en zal blijven stijgen, is de verwachting. We zullen dus de komende jaren nog veel van dit soort spots... voorgeschoteld krijgen. Ook met de Hollandse prijsweken. Leuk, Edgar? <lacht> TV-commercials met een Nederlandse lading. Want dat is een duidelijke trend, zegt reclamedeskundige Vincent Albers. Het Nederlandgevoel is cool. Het nationalisme is terug in de reclame. Het oer-Hollandse gevoel. Zeker als je kijkt naar adverteerders... dat benamen de tv, de programma's, heel erg goed daarin scoren. Dus mensen zijn weer thuis. Die die, thuisbioscoop, die staat er te staan. Uh, dat spaarzame geld dat we hebben gaat dan op aan een goede tv... en een goede installatie waarbij we... Uh, gezellig met elkaar cocoenen en genieten. En vervolgens, als je als adverteerder dan iets wil doen... dan zul je in de slipstream van dat fantastisch programma van zaterdagavond... dus iets moeten doen wat daarbij aansluit. Ik hou van Holland omdat we beschuit met meisjes eten als er een baby is geboren. Ik hou van Holland omdat het zo heerlijk is om langs de Amstel te fietsen. Voor zover reclame effectief en succesvol kan zijn... Lijkt deze in ieder geval echt een goede vertaling van de trend te zijn. Waar mensen het gevoel van hebben: iemand speelt in op mijn behoeften. Een groot Duits energiebedrijf is sinds kort eigenaar van Essent. Het lijkt wel of er A veel over Nederland gaat. En of er B ook heel veel vergeleken wordt met andere landen. Dat klopt. Nederland tegen de rest van de wereld. Daar hebben ze bijna 8,5 miljard voor betaald. Dat geld willen ze natuurlijk terugverdienen. Doen wij daar aan mee? Ik zeg nee. We wonen steeds in een meer globaler verband. En de wereld wordt steeds kleiner, we reizen steeds meer. Maar als tegenreactie krijg je dan dat je op zoek gaat... naar dingen die van jezelf zijn en die iets zeggen over jouw identiteit. Stap over naar de Nederlandse energiemaatschappij... met zijn lage Hollandse tarieven. Hoe kleiner de wereld wordt, hoe sneller en makkelijker je kan reizen... dan kom je terug en at the end of the day sta je dan in je kamertje... en dan ben je eigenlijk op zoek naar iets wat zegt... en wie ben ik nu? Ja, vergeet toch die Zweedse ballentent en kom naar Woon Express. Wat maakt mij nou Nederlands? Het nieuwe Nederlandse woonwarenhuis, het echt alles voor je hele huis. En dat zie je echt overal verschijnen. Dat zie je in tv, dat zie je in radio, dat zie je in muziek, dat zie je in film en dat zie je dus ook in advertising. Omdat we op zoek zijn naar iets dat zegt: jij bent Hollands en dit zijn je roots. Het nieuwe Nederlandse woonwarenhuis. Nederlandse televisie reclame zit weer in de lift. Voor dit jaar wordt er nog meer omzet verwacht. Hoort een bijdrage van Louis Dekker. 9 minuten voor half 7. De politiek. De PVV moet niks hebben van hoofddoekjes. die door moslima's worden gedragen. De partij wil zelfs een kopvol de tax opheffen. Dat is bekend. Maar dat de partij nu ook een verbod op hoofddoekjes in de streekbus bespreekbaar vindt. dat is nieuw. En leidt tot afgrijzen in de Tweede Kamer. merkte verslaggever Wilcoboom. Een hoofddoekjesverbod in de streekbus. De PVV in Noord-Holland heeft er wel oren naar. Bus aan de kant en hoofddoekje eruit. Een prima idee. Zegt PVV Tweede Kamerlid Louis Bontes deze week op televisie. Het is uh, voor, de, voor de mensen in uh, Noord-Holland. Want dat doelt u uh, op uh, provincie Noord-Holland. Is ja. dat een, een punt? Uh, daar vindt men dat uh, belangrijk. Ja, maar dat is uh, toch een uh, absurd idee, toch? Nou, het is daar... Uh, het is u, wilt daar u, niet, u wilt toch niet straks zeggen, u bent politieman geweest... dat u zegt van, hé, hey, als er iemand met een hoofddoekje in de bus zit... dan ga ik de buschauffeur aan en zeg ik, hé, hey, hoofddoekje, jij moet eruit. Nou, de mensen hebben daar goed over nagedacht. Nee, en zeg, en zeg, vind vindt u dat, dat toch een goed plan? idee?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 Ook de regeringspartijen VVD en CDA... die afhankelijk zijn van de gedoogsteun van de PVV. VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen. Nee, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik er een beetje om moet lachen. Ik vind, vind het echt een belachelijk plan. Want? Nou ja, uh, het, het lijkt me gewoon duidelijk dat de VVD. Uh, gewoon vindt dat iedereen moet aan kunnen trekken wat ze zelf uh, willen. En daar hoort ook een hoofddoekje bij. Uh, zolang je niet in uh, een functie zit, zeg maar dat je het gezag van de overheid moet vertegenwoordigen. Uh, er zijn trouwens ook uh, allerlei hoofddeksels uh, denkbaar. los van het, uh, van het hoofddoekje. En ik zie niet in waarom je daar een onderscheid in zou moeten maken. We hebben nu net een winter gehad met allerlei soorten uh, mutsen. Hè, de meest vreemde uitdossingen. Nou, dat is alleen maar vrolijk. Volgens CDA-Kamerlid Mirjam Sterk ziet ook haar partij niks in een hoofddoekjesverbod. Ja, ik denk dat ook de kiezers in Noord-Holland eh, liever willen dat wij overlastgevende jongeren aanpakken... dan dat we ons druk maken over een Marokkaanse vrouw met een hoofddoekje die met de bus naar de werk gaat. Ja, wij weten denk ik waar we het over eens zijn met de partner, dus Dat we Nederland veiliger willen maken, dat we willen dat er betere zorg komt. En we weten ook waar wij van mening verschillen. En dit is zo'n punt waar wij van de PVV van mening verschillen. En natuurlijk moet ook de oppositie er niks van hebben. D66-kamerlid Gerard Schouw en PvdA-kamerlid Martijn van Dam. Vrijheid is pas vrijheid. Als je ook het recht hebt om dingen te doen die de meerderheid niet doet... Hè, of om dingen te doen die andere mensen misschien een beetje vreemd vinden... dat is vrijheid. Uh, en als je jezelf de Partij voor de Vrijheid noemt... dan moet je je schamen als je mensen dat soort vrijheden gaat ontnemen. Het is weer een echte losse vlodder uh, van de PVV om te kijken of ze weer een paar kiezers uh, kan krijgen. Uh, maar ik vind het eerlijk gezegd een beetje schandelijk. Louis Bontes verwees gisteren voor een toelichting... naar zijn fractiegenoot Hero Brinkman. Dat is de PVV-lijsttrekker bij de Statenverkiezingen in Noord-Holland. Dus hebben we Brinkman maar even gebeld. Die wilde geen toelichting geven op de kwestie... maar ontkende dat het verbod in zijn verkiezingsprogramma staat. We hebben het erbij gepakt en eerlijk is eerlijk, het staat er niet in. Maar in een interview in het Haarlems Dagblad... zei Hero Brinkman op 24 januari... Dat is voor nu nog een stap te ver. In de toekomst valt er wel over zo'n verbod te praten. Een verbod op hoofddoekjes in de streekbus gaat Brinkman dus nu nog te ver. Maar is in de toekomst bespreekbaar... en in de verkiezingscampagne een onderwerp... waar de tegenstanders dankbaar gebruik van zullen maken. Voor half zeven uur luistert naar het NOS Radio in Journaal. De bezuinigingen van het afgelopen jaar zijn hard aangekomen bij de Griekse bevolking. Een ruil voor leningen van de Europese Unie en het IMF en het Internationaal, het internationaal Monetair Fonds... moet Griekenland de overheidsfinanciën gaan saneren. Correspondent Connie Koninkese constateert dat dat niet gaat zonder pijn. Een wijkcentrum in een Atheense volkswijk. Ouderen met lage pensioenen kunnen hier terecht voor een paar euro per jaar. Gewoon voor een kopje koffie of een spelletje backgammon. <gumpt> en voor allerlei sociale en culturele activiteiten zoals theater, dans en gymnastiek. Maar de crisis heeft er hard ingehakt, zegt maatschappelijk werkster Mary Theodoridou. We zien <gumpten> dus steeds meer mensen naar ons wijkcentrum komen omdat andere voorzieningen voor ouderen worden gestopt. Hier is het nog steeds goedkoop voor ze. Want ook op hun pensioenen is behoorlijk gekort. En dat maakt het dagelijks leven voor deze mensen er niet gemakkelijker op. Vroeger was het beter. Maar nu is mijn pensioen van 740 naar 630 euro per maand gegaan. En ik heb grote moeite om daarvan rond te komen. Hoeveel mijn pensioen is? 270 euro. Hoe kan ik daarvan leven? Gelukkig heb ik de steun van mijn kinderen. Maar ernstig is, zegt maatschappelijk werkse Mary, dat de medische hulp ongeveer een maand geleden werd gestopt. Reden, nieuwe regels en bezuinigingen bij het Grootse Ziekenfonds. Twee keer in de week kwam er een arts in het wijkcentrum, die onderzoek deed en medicijnen uitschreef. Het betekent dat de ouderen nu naar een ziekenhuis moeten gaan. En naar hun ziekenfonds om medicijnen te halen. Waar ze bijvoorbeeld uren in de rij moeten staan. Het heeft voor grote consternatie bij de bejaarden gezorgd. Een oudere man wint zich hevig op. Als we een ziekenfonds hebben, hebben we de missie we niet meer Eerst halen ze de helft van ons pensioen af en dan komt de dokter hier niet meer. Het is moeilijk onze medicijnen te krijgen en als je een afspraak wilt maken in het ziekenhuis, dan zeggen ze kom maar over een maand of twee maanden. Hoe moet dat verder? Ja. Maatschappelijk werkse Mary Theodoridou maakt zich grote zorgen. Dit is een wijk, zegt ze, waar mensen lage inkomens en pensioenen hebben. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Dat door bezuinigingen mensen geen of moeilijk toegang hebben tot de gezondheidszorg. Ja, hoe is Het NOS Radio 1 Journal. Sport. De Nederlands helftal heeft de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk met 3-1 gewonnen. Wesley Snyder zorgde voor een 1-0 ruststand. In de tweede helft maakte Klaas-Jan Huntelaar zijn tiende doelpunt in 6 op 1 volgende Interlands. De derde treffer van Oranje kwam op naam van Dirk Kuyt. Hij benutte een strafschop. Op 25 maart speelt Oranje opnieuw een EK-kwalificatiewedstrijd. Hongarije is dan de tegenstander. Bondscoach Bert van Marwijk over de waarde van die oefenwedstrijd van gisteren. Ik moet dit team voorbereiden op kwalificatie voor het EK.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 Nou ja, dat heb ik ze ook gezegd. Ze, ze hebben een, een prima indruk gemaakt die, die afgelopen drie dagen. En uh, het zijn hele nuchtere jongens. Um, en ja, goed, ik had me ook voorgenomen. Denk als, als, als de wedstrijd zich naartoe leent, dan, um, dan geef ik ze ook nog wat speeltijd. Dus de bondscoach, tegen het tegendoelpunt van Oostenrijk werd gemaakt al ver in de tweede helft. Toen stond het al 3-0 door Marco Arnautovic vanuit een penalty. En Arnautovic is voormalig speler van FC Twente. Johan Kruijf krijgt in zijn rol bij Ajax formeel geen bevoegdheid beslissingen te nemen over het technisch beleid. Dat vertelde Kruijf na afloop van het gesprek dat hij met wat Ajax-corriveeën had. Officieel beslist namelijk de directeur van de club, Rick van den Boog, zegt Kruijf. Ja, formeel gezien uh, is het natuurlijk zo dat, uh, dat, dat hij dat moet beslissen. Dat is duidelijk. Maar goed, als iedereen ziet wie in dat platform zit, dan is het natuurlijk heel vreemd dat als wij ze van rechts en hij zich van links af. Dat gebeurt natuurlijk niet. En hij is, ja, zit zelf ook in die, in die commissie, dus het is niks, uh, geen, geen spokenwerk of zo. Hij zit er dus bij, dus het, het lijkt me dat hij uh, ook daar zijn mening geeft... wat hij van wel of niet van vindt. En op een gegeven moment is er een eindmening en die wordt dan uitgevoerd. Ja, die moet hij uitvoeren, want hij is directeur. Dat zei Johan Cruijff voor de microfoon van RTV Noord, Noord-Holland. Ajax en Cruijff zijn sinds begin deze week in gesprek... over een eventuele terugkeer van Cruijff naar de Amsterdamse club. De verwachting is dat hij er uh, over een maand zal zijn dat er meer duidelijkheid komt. En Marcos Bagdadis heeft voor een verrassing gezorgd... op het ABN Amro-tennis-toernooi in Rotterdam. De Cypriot versloeg in de eerste ronde overtuigend Andy Murray. Schot was als tweede geplaatst, maar had geen schijn van kans. Bagdadis won met 6-4, 6-1. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven geweest. Lisla Thomas, een goeiemorgen. Goeiemorgen. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak noemt de bezuinigingsplannen op de rechtelijke macht verbijsterend. Volgens de vereniging gaan de griffierechten die burgers moeten betalen flink omhoog. Een zaak om bijvoorbeeld bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van een huis kost dan geen 40 maar 800 euro. Omdat de overheden steeds meer ontwikkelingshulp geven aan landen die ze politiek belangrijk vinden, vallen armere landen buiten de boot, zegt Oxfam Novib. Als voorbeeld noemt de ontwikkelingsorganisatie dat de gemiddelde Congolees 10 dollar aan hulp kreeg, Irakezen kregen gemiddeld 120 euro terwijl dat land veel welvarender is. De politie heeft zeven mensen gearresteerd na een schietpartij in Schiedam. Rond middernacht werd een huis beschoten waarna de daders ervan doorgingen. Een paar uur later werden ze gearresteerd in het havengebied. Ook in het huis werden mensen opgepakt. En in Pakistan zijn zeker 18 doden gevallen toen een jonge man in een schooluniform... zich opblies bij een opleidingscentrum voor het leger. De aanslag gebeurde tijdens de ochtendtrainingen van de recruten in Mardan. Zeker 20 mensen raakten gewond. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Gisteren was het uiteindelijk een hele zonnige en droge dag. Dat hadden we te danken aan invloed van wat hogere druk. Maar de rest van de week krijgen we last van storingen. Daardoor is het overwegen bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Wisselvallig weer dus. Het blijft deze week wel vrij zacht voor de tijd van het jaar. Op dit moment is het al bewolkt en er valt in sommige delen van het land een beetje motregen. Op de satelliet zie ik nog enkele opklaringen boven de Noordzee... maar vanuit Engeland nadert er een dikke laag bewolking en regen. Want dat is een storing die ook over Nederland trekt. Dus vanmiddag valt er in het westen al regen... en aan het einde van de middag regent het in het hele land. Met de aanhoudende zuidwestenwind wordt wel vrij zacht de lucht aangevoerd. En daardoor wordt het vandaag 6 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen blijft de valt er vooral in het noorden en zuiden regen... en aan de temperatuur verandert te weinig. Ook zaterdag is het overwegend bewolkt en regenachtig... maar zondag lijkt het weer even een droge dag te worden. Aan de B-verkeersinformatie staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Gooimeer en Muiderslot, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A2 van Den Bosch naar Utrecht staat voor Knopput Everdingen, 3 kilometer. A9, Alkmaar-Amstelveen, voor Rotterdam Rotterpolderplein, 2. En op de A15 Rotterdam richting Europoort... tussen Hoogvliet en Spijken-Nisse, 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Geschrokken door de recordhoge immigratiecijfers... heeft de PVV, minister Leers van Immigratie en Asiel... kamervragen gesteld. Via kamervragen gemaand tot haast met anti-immigratiemaatregelen. Gisteren maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend... dat in 2010 150.000 mensen naar ons land kwamen. Joost Vullings nam de cijfers mee en ging maar eens eerst langs bij de PVV. Over het record aantal immigranten kan Sietse Fritsma van de PVV kort zijn. Ja, dat is, uh, dat is heel veel. Maar tegenover 150.000 immigranten staan 90.000 mensen die ons land verlieten. Ja, nou dat, dat zegt juist helemaal niks. Want als er platgezegd uh, 100.000 analfabeten naar Nederland zouden komen... en er zouden 100.000 goed opgeleide mensen vertrekken... dan heb je een migratiesaldo van 0,0. Maar als uh, samenleving heb je toch een groot probleem. Maar is dat ook het geval? Nou ja, je ziet in die cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat er ook heel veel uh, autochtone Nederlanders inderdaad vertrekken. Daar zit ook een stijgende lijn in. En dat vind ik wel zorgwekkend, ja. Want dat zijn, uh, er zijn ook mensen die zeggen, ik vertrek omdat ik die PVV... dat vind ik zo'n nare partij. Ik ontvlucht het land. Ja, aan de andere kant ja, zit U lacht erbij. Ik lach er een beetje bij. Ik heb het vaker gehoord. Het, uh, het omgekeerde is eerder waar. Mensen gaan ook weg omdat ze de problemen van de, inter van de multiculturele samenleving... Zijn. Uh, dus je zit wel met een beeld dat er inderdaad heel veel uh, goed opgeleide uh, werkende mensen vertrekken. En dat er uh, voor in de plaats uh, lager opgeleide Polen of uh, mensen uit bijvoorbeeld Marokko uh, naar Nederland komen. En dat is, dat is geen goede ontwikkeling. We worden dommer van het migratiesaldo. Uh, nou ja, als je, als je het zo wilt stellen, dan klopt dat wel een beetje, ja. Kijken we naar de herkomst van de immigranten... dan valt op dat het merendeel westerse allochtonen zijn. Dus Polen, Duitsers, Belgen en Engelsen. Pas op plek 22 staan bijvoorbeeld de Marokkanen. Per saldo kwamen er duizend naar ons land. Dat is inderdaad een dalende trend, uh, dat klopt. Uh, er komen minder uh, Marokkanen en Turken uh, naar Nederland. Er staat tegenover uh, dat er juist weer meer Somaliërs komen. Dus daar zit juist weer een stijgende lijn in. En, uh, ja, maar goed De Somaliërs komen niet in de top 10 voor. Dan denk ik van ja, dat zijn dus allemaal hele kleine getallen. Nou, bij elkaar opgeteld is het niet zo klein. En ook uh, mensen uit Somalië, daar zijn uh, veel integratieproblemen bij bekend. Ook weer op het gebied van uitkeringsafhankelijkheid, ook weer op het gebied van criminaliteit. Dus, uh, ja, dus dat is wel degelijk problematisch. Uit Marokko is de immigratie weliswaar gering. Maar volgens Fritsma komen er per jaar nog steeds 50.000 niet-westerse allochtonen ons land binnen. Maar er zitten ook hoogopgeleide Aziaten bij. Dus kan je dan wel spreken over een tsunami aan kansloze immigranten? Ja, als je kijkt naar uh, de cijfers op het gebied van uitkeringsafhankelijkheid, criminaliteit. waarbij we echt die problemen hebben ten aanzien van die groep niet-Westerse allochtonen. dan is het natuurlijk te veel. Dan is het natuurlijk te veel dat je nog steeds praat over tienduizenden, vijftigduizend niet-Westerse allochtonen die naar Nederland komen. We kennen de problemen. We kennen de problemen. Om die problemen op te lossen... helpt dweilen met de kraan open niet. Dus je moet gewoon wat aan die massa-immigratie doen. En dat is waar de PVV inderdaad voor staat. En daarom vraagt de PVV nu immigratieminister Leers over de brug te komen. Kom snel met uw maatregelen. Ziet ze fris, maar van de PVV, Joost Vulling sprak met hem. Nou, misschien kan minister Leers iets leren uit het buitenland. Gisteren bracht hij een bezoek aan een detentiecentrum in Frankrijk. In dat complex worden uitgeprocedeerde en illegale opgesloten in afwachting van hun uitzetting. Minister Leers wandelde, achter prikkeldraad in hoge hekken, tussen tientallen mannen uit Afrika en Azië. Hij was verbaasd over de sobere opvang die Frankrijk biedt. Ja. Nou, Gert Leers krijgt een rondleiding door het complex... waar in totaal gemiddeld zo'n 120 vreemdelingen worden vastgehouden... in afwachting van hun uitzetting. We komen langs de dokterspost waar mensen een consult kunnen krijgen. In dit kamertje krijgen mensen een plastic zakje... en daar zit in een stukje zeep, een tandenborstel en een pakje zakdoekjes... Dus de kamers. Een kamer met twee plaatsen. Dit zijn twee persoonskamers. Ja, twee plaatsen. We krijgen een van de kamers te zien waar de vreemdelingen die uitgezet worden dan slapen. Het is een paar vierkante meter. Ik gok uh, 15 vierkante meter. Twee eenpersoonsbedden erin en een klein tafeltje. En een rookdetector, want er mag niet gerookt worden. De is zijn de enige sanctie. Ik proberen het helemaal Eh. Uh, ik weet het niet. Ja, dat is een euro. 50 euro. Uh, Minister Leers, wat, wat zijn de grote verschillen die u nou ziet... tussen Nederland en zo'n centrum hier? Nou ja, de inrichting is hier wel heel erg sober. en uh, uh, Ook allemaal gericht op de uitzetting. Die uitzetting die, uh, gebeurt ook wel uh, met stevige hand. Dat wil zeggen dat uh, mensen hier maar heel kort blijven. 10 dagen. En dat is bij uh, ons wel anders. We blijven maanden niet. bij ons ja, in Nederland. Ja, maanden. En dat is wel het grote verschil. En uh, ja, dan kun je ook, uh, zeg maar, uh, toe met mindere faciliteiten, dus dat zie je ook hier. Uh, nou ja, we moeten maar eens kijken wat we kunnen leren van het systeem. Vindt u dat een voorbeeld, zoals u het hier ziet? Nou, ik, uh, ik ben ook aan het nadenken over alternatieven, omdat ik uh, altijd de menswaardigheid natuurlijk uh, uh, voorop wil laten staan... Van de andere kant moet het wel zo zijn dat uh, mensen niet uh, van de voorzieningen zo lang gebruik gaan maken. Dat ze denken, nou ja, uh, dit is nog altijd beter dan ergens een hutje op de hei in, uh, in Afrika, hè? bij wijze van spreken. En dus dat is altijd het zoeken van een juiste balans. Dus aan de ene kant uh, sobere voorzieningen en aan de andere kant uh, nou ja, zorgen dat mensen ook, ook menswaardige omstandigheden hebben waar die fatsoenlijk zijn. Maar dit zit een beetje, als ik u goed begrijp, aan de onderkant van wat u zou willen ja, God, Ben, nou, kijk eens op u in. Als je hier uh, tralies voor elke raam ziet, uh, ziet alles uh, zodanig vast aan de grond genageld. Uh, en gezellig is het natuurlijk niet hier. De maaltijden worden even getoond die de vreemdelingen hier krijgen. Een volgerecht, de hoofdmaaltijd is warm. Die komt er straks bij nog. Een appel en kaas natuurlijk, want dat hoort er wel bij in Frankrijk. Stukje kaas voor na. We moeten maar eens gaan kijken in het uh, uitzendcentrum van Rotterdam. Dan ziet u een verschil. Wat is dat verschil? Nou ja, dat is natuurlijk veel uh, luxe uh, uh, qua uitrusting. Uh. Nou ja, ook meer gericht op, op um, het mensen toch zeg maar, nog um, aan de ene kant prikkelen... maar aan de andere kant wel zorgen dat mensen ook op een fatsoenlijke manier worden geholpen. Een bijdrage was dat van Frank Renaud. Dan naar de wedstrijd van gisteravond van het Nederlands Elftal. Kevin Strootman en Luc de Jong maakten gisteren hun debuut voor het Nederlands Elftal. Met de 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oostenrijk... vielen de middenvelden van FC Utrecht en de aanvallen van FC Twente in de tweede helft in. Ronald van der Geer sprak na afloop met de twee debutanten... eerst met Luc de Jong over zijn eerste ervaringen bij het Nederlands Elftal. Ja, het was, uh, het was mooi, heel mooi om mee te maken. Hele mooie ervaring. En ik denk dat, uh, dat ik uh, hier heel veel van geleerd heb... Uh...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 Het uh, zijn toch grote sterren, maar uh, ze gedragen zich gewoon ja, als normale mensen. Uh, Stel zich voor, vang je goed op in de groep. En uh, dat je nog mag is natuurlijk een bekroning op uh, deze drie dagen. Want jij kent hun wel, maar kennen ze jou ook? Ik denk sommige spelers hebben natuurlijk tegengespeeld en uh, sommigen meegespeeld. Alleen, uh, ja, ik weet niet of dat iedereen kent, maar uh, ik hoop nu wel.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 Een dag om nooit meer te vergeten. Nee, klopt. Zo ja, dus meteen gaan we even naar Spanje, want daar zijn de grote steden gehuld in een deken van smok. In Nederland valt dat wel mee. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Goedemorgen. Morgen. Het is uh, niet drukker dan gebruikelijk. Er zaten in totaal 25 kilometer file. De meeste files staan richting Amsterdam en rond Utrecht. Er is maar één file die opvalt op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen bussen met maar de slot staat daardoor 4 kilometer file. En de linkerrijstrook is dicht. Ik verwacht je nog iets bijzonders vandaag, Edwin. Nee, het, we verwachten een normale ochtendspits. Alleen van het eind van de spits wordt het wat drukker bij Utrecht... door de bouwbeurs in de jaarbeurs. Oh ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan wachten we dat af. Het windt okay. tot later. Ah. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Struikelend over boomwortels in een nog duister bos, probeert Joris van der Kerkhof lentekriepels op te wekken. En misschien nog wel even te kijken naar de toekomst van de natuur in Nederland. Joris. Is er wel toekomst met die natuur? Nou, je weet. Heeft de natuur toekomst? Jawel. Ja, wel, zeker wel. We beginnen eerst even met de paarden voor, als je goed vindt, want dan kan ik met werk. werk. Ja, bij u thuis gebeurt dat. Dat is wel een heel klein paardje. Ik heb achter hier gekeken. Oh, die is groter. Oh, dat zijn er drie. Black Beauty zelf met zo'n wit uh, zo ding op de hoofd. Dat zijn dus drie paarden en aan de overkant staat er Twee, drie, vier paarden. Oh, nee, dat is moeilijk. Achter de eh, boswachter van Natuurmonumenten aan, André Donker. Eh, al flink aan het uh, twitteren ook. Dat heeft ook iets met vogels en uh, natuur te maken. Er kwam een mededeling uh, uh, van buiten dat het uh, maar lekker onder ons moet blijven hier in Drenthe. Hoe mooi het hier is. Dan houden we dat massatoerisme een, uh, een beetje weg. Zeg, deze, deze paarden zien er een beetje uit als koeien. Ja, dat zijn twee kalfjes, twee vaarskalfjes. Gezellig erbij. En als je dan uh, tussen de paarden wijt, en dan heb je mooie koeflatten en paardendrollen in de wei. En dan zie je al die zwaluwen erboven jagen. ik hey, laat ze maar komen, want ik ben maar klaar voor het voorjaar. Ja, dat zijn twee konijntjes. Eentje, ja, die maken helemaal geen geluid. Wat heb jij dikke wangen, zeg? Hé, hey, hallo, goeiemorgen. Wat jij wat doen? Dit wordt natuurlijk ook allemaal vroeger uh, wakker dan, uh, dan een paar weken geleden. Ja, dat is leuk. Die dagen die gaan lengen. En uh, dat, dat merk je echt. Nog heel even wachten, dan komt die dagengraad zo mooi aan. En we zitten hier helemaal in dat Weidse landschap. Dus het eerste zonnestraatje, dat heb ik ook meteen. Heerlijk is dat. Ja, dat maakt zich zorgen om. We kunnen ook aan de achterkant naar buiten lopen. Dat u dat wel hebt, aan de voorkant en aan de achterkant. Die zon die u op kunt zien komen en onder kunt zien gaan. Maar dat er zoveel mensen in Nederland zijn... die ik kan gewoon doorlopen, het is zo donker. Het valt niet in een diep gat hier zo opeens. oké okay. Zoveel mensen in Nederland zijn die dat helemaal niet mee kunnen maken. Ja, dat merk ik vooral uh, door Twitter, word je daar wel heel erg bewust van. Want als ik een foto op Twitter zet van de opkomende zon... dat pas heel veel mensen, pas, pas drie, vier uur later die opkomende zon pas zien. Omdat ze tussen het beton zitten. En hetzelfde geldt voor s'avonds met de sterren. Dat ik maak elke avond maak ik even een nachtwandelingetje. En dan lopen wat mensen virtueel met me mee. En dan ja, beschrijf ik de maan en de sterren, duizenden sterren hier. Je kunt hier de melkweg gewoon zien. Zo donker is het hier. En heel veel mensen die kijken naar boven en die zien helemaal niks. De melkweg, dat is toch zo'n klein stukje chocola. Ja, onder andere de Milky Way. Maar dit is een grote baan met sterren door de lucht heen. En die zijn hele zwakke sterren. Dus alleen maar als het echt donker is kun je dat zien. Nou, die kan ik gewoon als het een heldere avond is. Die je gewoon elke avond zien. De grote beer, de, de polster. Nou ja, de sterrenbeelden, noem maar op. Gisteren was er nog een gut over bij aan het vliegen in, in, in Bergen. Dat, uw collega vond dat wel heel erg vroeg. Hebt u beesten die hier, waarvan u zegt van... ja, blijf nog even een paar weken weg als je normaal wilt doen? Nee hoor, laat, laat maar komen. Dat, je zult het ook wel zien dat het gaat, dat het gaat gebeuren. Ik eh, liep gisteren door het Dordwijdse het landschap heen. En dan had ik de eerste kievieten boven me. En die hadden al dusdanig gedrag dat ik denk van, hé, hey, die blijven al. En wat je ziet van vaker is een groepje kievieten. Maar dat zijn nou echt van die doortrekkertjes. Maar dit waren echt wel koppeltjes. En die, oh, die balstallen een klein beetje. En dan door de lucht. In, nou, die hebben er al een beetje zin in. Die twitteren ook als ze dat geluid maken. Ja, die twitteren dan ook. Maar ik denk wel, we moeten een beetje geduld hebben. Het is natuurlijk nog wel februari, ik kan echt nog wel alle kanten op met Maar het is wel vroeg, is dat erg of moet je er gewoon van genieten? Nee, het is heel normaal dat dat nu gaat gebeuren. De dagen lengen en eigenlijk reageren ze daarop. En dat zie je met de paddentrek eigenlijk ook wel. Het laatste gedeelte van januari is erg zacht, maar dan komt het niet op gang. Dat heeft echt nog met die korte dagen te maken. Als het nu, de dagen echt al wat langer worden, echt s'nachts een beetje regenachtig is... en een graad of zes, acht, dan komt die trek echt los. En dat zijn toch wel uh, de eerste voorjaarsboden. Ja. In uw linkerbroek zat City, geloof ik, hè? Hier, ja. haal hem er eens even bij. Ja. Kijk, uh, wat we in de donkerte allemaal niet kunnen zien... maar wat mensen wel kunnen vertellen over uh, wat hun voorjaarsgevoel uh, dan, uh, dan is... Ja, Havik. we plekjes opzoeken. Ja, Wij krijgen hier trouwens Vick al wel wat reacties, Twitter's Joris, uh, op Twitter. Ja, um, nou, de, de, de, meneer, hier wordt in ieder geval gefeliciteerd met zijn eerste verjaardag op Twitter. Oh, dat is nou, vandaag precies fijn. een jaar ja. geleden. <laughs> ja, ja, ja. Dat ja, heeft dan weer niets met kersies, het... meer he, wat dat betreft. Ja, joh. We, we staan al jaren. Hé, hey, maar zal ja, ik eens wat meegeven? Het voorjaarsgevoel... Ja, geef maar wat mee. ...is voor mij, zegt... Mr. Ja, Everhard, zonsopkomst, dauwvelden, fluitende ja, vogels. Van de, van, van de vogels. Wat natuurlijk ook elke dag wat, wat eerder zaten gebeuren. Ja, dat is goed uh, zo als we door elkaar zitten te praten. Ja, nee. Ja. Nee, nee, maar jullie die hadden precies dezelfde die jullie voorladen. Over, uh, over, over die vogeltjes. Ja, dat hoor ik dan ja. weer niet. We in <laughs> terug zijn. Dat is echt ja. lente. Nou, doe nou, dan we doen er nog eentje en dan is Lara de volgende. Oké, okay, ja. even kijken. Wat heb ik hier nog? Ja, doe maar. Komt-ie. Tweet, tweet. Ja, die ook krokus in de tuin, ja. Nou, en dan jij, Lara? S'avonds in het licht naar huis. Ja, dat is ook een fijne, hè? Dat het weer lichter wordt. <laughs> ja. Het <laughs> ochtends in het donker naar het werk. Ja. Maar dan kun je er wel enorm van genieten hoe het dan uh, langzaam uh, licht wordt. En dat gaan wij hier ook doen. Ik wilde voorlezen waar we zo naartoe gaan. Maar dat kan ik in het uh, donker niet lezen. Maar het is in ieder geval een heel wijd landschap. En dan gaan we zo... De zon op zien komen in Drenthe. Nou, en uh, u kunt uh, blijven sturen. Uw voorjaarse uh, gevoelens. Dat kan naar NOS Radio 1. Uh, naar, uh, naar radio mag het ook. Of naar André Donker. Dat is de boswachter waar we vanochtend mee op stap zijn in de bossen van Drenthe. Door een drukgebied is het ook al anderhalve week prachtig weer in Spanje. Goed nieuws, zou je denken, maar het uitblijven van wind en neerslag... veroorzaakte een enorme laag smog boven steden als Madrid en Barcelona. In Barcelona is de maximumsnelheid uit voorzorg al teruggebracht naar 80 per uur. Maar in de Spaanse hoofdstad gebeurt eigenlijk niets. Correspondent Rob Zoutberg, zeer milieuvriendelijk, pakte de auto. Dit is de M30-ringweg van Madrid... Dat is de binnenste ringweg van de stad, een kilometers lang traject. En hier staat het met borden boven de weg aangegeven. Opgepast, ernstige smokvorming. Neem het openbaar vervoer. Nou ja, er zijn mensen die daar verder aandacht op slaan, op dat transport de publico dat wordt aangeraden. Zij rijden hier eigenlijk net zoveel auto's als normaal. En normaal in Madrid, dat wil zeggen 2000 auto's per vierkante kilometer. En dat is al bijna dubbel als je bijvoorbeeld vergelijkt met Londen. Ik denk dat mensen meer het en niet zoveel De gemeente zou het gebruik van de bus veel meer moeten promoten. Kijk hoe duur de benzine is. Het wordt alleen maar goedkoper om met de bus te gaan, zegt de mevrouw hier. Ik denk dat is, want de gasoline hetzelfde. In de zon op de Paseo del Prado, het is echt. Prachtig weer, er is bijna geen wind, het regent niet. En dat betekent ook dat de deken smog boven de hoofdstad dikker en dikker wordt. Hoe kun je dat meten? Stikstofdeeltjes, ofwel de stikstofdioxide in de lucht. Negen meetposten hier in de binnenstad van Madrid zitten al dagen boven de 200 microgram per kubieke meter. Dat is een zeer gevaarlijke waarde die volgens de regels van de Europese Unie eigenlijk maar een paar keer per jaar zou mogen voorkomen. Eh, wel preocupado no, porque want ik weet dat de luchtkwaliteit is een porquería, dus que me een beetje een Een jongen met rollerskates zegt: "Ja, de luchtkwaliteit, die heb ik altijd al beroerd gevonden. Luchtvervuiling. Ja, de gemeente zou er iets aan moeten doen." Nou, verdad que no sé cómo, pero allez, sí, debería controlarlo un poco más, sobre todo por el Opvallend is het dat afgezien van die borden op de ringweg... er eigenlijk helemaal niets gebeurde om de vervuiling in de stad terug te dringen. Volgens de gemeente gaat het juist de goede kant op. En zagen ze in het afgelopen jaar, 2010... juist het aantal stikstofdeeltjes in de lucht afnemen. Het werd dus beter. Maar let wel, want nu komt de valstrik. Dat kon alleen maar doordat ze op een aantal plekken in de stad... de meetapparatuur weghaalden. En doordat ze die meetapparatuur weghaalden... ...komt dus de vervuiling in de stad ook dalen. Het probleem is dat de Europese regels nu eenmaal ruimte interpreteren zijn. zegt een woord voor de hier van de milieugroep. En dat is precies wat de gemeente Madrid heeft gedaan. Ze hebben de meetposten weggehaald van de meest vervuilde plekken van de stad. En dat was een truc. Een truc om zo weer binnen de norm te blijven... ...die vanuit Brussel aan de gemeente Madrid wordt gesteld. Er zijn geen maatregelen nodig, herhaalt burgemeester Gallardon keer op keer in een programma op de Spaanse radio. Waar heeft u het over? We hebben schone lucht in Madrid. De lucht is in geen tien jaar zo schoon geweest. Maar schoon of niet? Er hangt onmiskenbaar een nevel over de straten van Madrid. Een regendans is wellicht het enige dat de Madrilenen nu nog kunnen doen. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. ASO's isoleren in tuigdorpen. Staat in vette letters op de voorkant van de Telegraaf. Want als het aan de PVV ligt, worden overlastgevende vielplegers voortaan in wooncontainers ver buiten de bewoonde wereld gezet. Geert Wilders wil dat er in iedere provincie zo'n afgelegen tuigdorp komt. Het idee voor een schorrimorridorp komt uit Denemarken. Het plan is ook niet nieuw in Nederland trouwens. Zo werden in onder andere Amsterdam, Arnhem en Maastricht al ASO-containers geplaatst. Maar die projecten liepen vast door problemen met onder meer de bestemmingsplannen. Amsterdam is tegen thuisonderwijs, schrijft de Volkskrant. Wethouder Ascher wil voorkomen dat bijna 100 islamitische leerlingen thuisonderwijs gaan volgen. Hun ouders vinden dat geen enkele middelbare school in de stad voldoet aan de leeftijd beschouwelijke eisen. Asja gaat vandaag met hem praten... om uit te leggen dat thuisonderwijs slecht is voor de kinderen. Thuis komen de kinderen namelijk in een betrekkelijk isolement. Ouders moeten hun uitleg van de islam niet stellen... boven het belang van hun kind, vindt Asja. Dan nog even naar Trouw. Op de voorpagina daar gespannen gezichten... van twee actievoerende docenten. De twee leraressen demonstreren in een druk nieuwe... Gijns tegen bezuinigingen. Het doel is de bezuinigingen op passend onderwijs tegen te houden. Het kabinet wil zo'n 300 miljoen op het speciaal onderwijs. Dat kan niet, vinden de 10.000 demonstranten. Ook de uitleg van de minister van Onderwijs van Bijsterveld helpt niet. Ze kreeg slecht bad-eentjes en boegeroep naar haar hoofd. Een foto van twee bungelende benen en de woorden wij willen dit niet meer... op de voorpagina van de pers. De vraag is hoe Iran aan te pakken. Nadat minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal de ambassadeur... uit Iran terug heeft geroepen, is de relatie tussen Nederland en Iran slecht. Volkskrant nog een portret van Waal en de Google. Manager die het gezicht lijkt te worden van de Egyptische protesten. Gounim is oprichter van Facebook-pagina. We zijn allen Khaled Saïd, een pagina van en door de politie doodgeslagen... Egyptische zakenman en aanjager van de protesten van 25 januari. Zo dadelijk na het journaal van 7 uur... gaan wij het hebben over geweld tegen deurwaarders. Dat wordt volgens de deurwaarders steeds heviger. En ze willen dat daar een eind aan komt.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 Dicht op elkaar gepropt in potdichte stallen. Lekker goedkoop, noemen supermarkten dat. Nou, ik eet liever wat anders. wakkerdier.nl Straks in Koffie Max, onvervalste palingsounds. Maar balletlegendes Alexandra Radius en Han Ebbelaar zijn er ook. Boswachterfront neemt ons mee naar buiten. En het laatste royaltynieuws nieuws horen we van Jeroen Snel. En Welke van Schermburg, die komt ook koffie drinken. Ik hoop dat u kijkt straks naar Koffie Max, nationaal van 10 uur, Nederland 1. Ik ben Rien van den Berg en werk in de bouw.